Jelle Visser met het NOS-journaal. In de treinen van Amsterdam naar Zandvoort is het te druk, waar zoekt NS. Mensen kunnen geen anderhalve meter afstand houden. Veel mensen gaan naar het strand, maar NS benadrukt dat de trein alleen bedoeld is... voor mensen die naar hun werk moeten of mantelzorg verlenen. Wie de zon en de zee zoekt, krijgt het verzoek ander vervoer te nemen. Vandaag is het de laatste dag dat passagiers zonder mondkapje in de trein mogen. Vanaf morgen is een niet-medisch mondkapje verplicht. De politie in Dordrecht heeft vannacht een einde gemaakt aan een verjaardagsfeest op straat. Buurtbewoners hadden picknicktafels en een opblaasbaar zwembadje op straat gezet. Een DJ draaide muziek. Volgens de politie waren er bijna 60 feestvierders. De politie greep in nadat de jarige niet van plan was het feest te beëindigen. Een man van 33 werd door een politiehond gebeten en is opgepakt. Hij was onder invloed van drank en drugs. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit. Inwoners van Moskou mogen vanaf morgen weer naar buiten voor een wandeling. Vanwege de coronacrisis kende de Russische hoofdstad een lockdown... maar vanaf morgen mogen bewoners de buitenlucht in... zij het in een straal van twee kilometer van hun woning... en alleen tussen negen uur ochtends en negen uur avonds. Voor alle andere bewegingen is nog steeds een pasje nodig. Op straat zijn mondkapjes verplicht. In winkels en in het openbaar vervoer moeten ook handschoenen worden gedragen. In Moskou zijn tot nu toe ruim 180.000 mensen besmet met het coronavirus. In Saoedi-Arabië zijn tienduizenden moskeeën weer geopend. Vanwege het coronavirus waren ze twee maanden dicht. Er gelden nog wel speciale maatregelen. Gelovigen die willen bidden moeten onderling twee meter afstand houden en ze moeten mondkapjes op. De wasruimtes blijven dicht en mensen moeten hun eigen gebedskleedjes en Korans meenemen. En dan het weer, zon- en sluierbewoking, een stevige oostenwind en het is 19 tot 23 graden. Morgen, tweede pinksterdag, veel zon en 21 tot 26 graden. Ook de dagen erna is het zonnig en vrij warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 nu Zandvoort op zondag Zo werd het 7 over 2. Zandvoort. een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zondag. We zijn er weer in studio Tolweg Tina. En hij zit weer tegenover mij met een rode neus vandaag. Goedemiddag Albertjan. Goed, het is maar goed dat de, dat de, de kijkers me niet kunnen zien. Hij heeft het over de plofkap. <laughs> dat ter informatie. Ja, ja. hoe is het ermee? Goed joh, ik ben blij dat ik hier zit. Ja. Ik bedoel, ik ben blij dat ik niet in de trein zit. Naar het is druk hè? Niet en normaal. ik ben blij dat ik niet met de auto naar Zandvoort uh, hoefde. Want uh, ze zoeken overal uh, uh, parkeerplekken waar ze niet mogen parkeren. Scooters, uh, nou die rijden gemiddeld uh, oh, 60, 70 uh, door de Spijkstraat. Nee, het is, uh, is ongelooflijk druk. En zometeen nog even weer een extra mededeling van uh, NS Nederland. Dat belooft wat voor morgen trouwens allemaal. Blijf je morgen ook thuis? Ja, en vandaag sowieso. Ik denk dat vandaag de drukste dag is. Uh... Vandaag is de warm-up. Nee, nee, nee, nee. Nee. Nou, ben nee, nee, nee, nee. Maar goed, we hebben een overvol programma, uh, Rob. <coughs> um, wat gaan we allemaal doen? Nou, uh, allereerst natuurlijk zometeen over een tweetal praten. Zandvoort nieuws in het kort. Want uh, ja, ook in het weekend beginnen nu weer van allerlei dingen uh, zich voor te vallen. En daarover natuurlijk zometeen meer. Dan gaan we natuurlijk even kijken samen met de NS over de, wat, ons, uh, wat er momenteel al uh, aan de gang is. En wat het nieuws ook zojuist meldde is dat uh, sterk, sterk wordt afgeraden om met de trein naar uh, Zandvoort te komen. Alleen mensen die dus uh, van die speciale beroepen hebben uh, wel in die trein. Maar uh, ik zou uh, vandaag niet met de trein meer gaan als ik u was naar Zandvoort. Goed, uh, vanaf na het weerbericht om half drie natuurlijk blijft het zo, wordt het nog mooier. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. En uh, gisteren hadden we het uh, over uh, het feit dat de informateur een uh, coalitie in de maak is uh, van vijf partijen. Maar de grootste partij in Zandvoort is daar niet bij, namelijk de oude partij Zandvoort. En uh, onze collega Jaap Koper had de afgelopen woensdag tijdens het programma Zandvoort en de regio... daarover een uh, interview met Peter Kramer, de fractievoorzitter van de oude partij Zandvoort. Hoe zit dit nou en uh, hoe moet dat nou in de toekomst? Daarover dus het tweede deel van het Eerste Uur meer... Uh, dan het tweede uur. Nou Rob, dan uh, krijgen we het uh, voor de kies hoor. Wat gaat er gebeuren? Maar, want We gaan uh, eerst de kroeg in, we gaan uh, bellen met uh, het wapen van Zandvoort, met Brigitte. Uh, morgen natuurlijk uh, de feestelijke opening, vanavond de laatste internet uh, uh, uh, quiz. En uh, we gaan kijken hoe zij ervoor uh, staan uh, om, om morgen om 12 uur open te mogen. Dan gaan we een hapje eten. We gaan even bellen met uh, het restaurant Meerpaal en wel met Floor Koper het uh, visrestaurant in de Halterstraat... en kijken hoe hij het restaurant op orde heeft gekregen... om uh, morgen, vanaf morgen weer gasten te kunnen ontvangen. Ja, want hij heeft een uh, klein restaurant, dus ik ben benieuwd. Klopt, ik ben erg benieuwd uh, hoe hij dat uh, op oplost. En hoe ook met dat, als je binnenkomt dat je je dus, uh, gegevens moet afgeven en dergelijke... Maar ik ben natuurlijk ook nog benieuwd hoe hij na, na 15 maart... toen dat bericht binnenkwam van uh, nou, uh, alles moet dicht en uh, tot nader orde... hoe hij die periode daartussen uh, heeft uh, doorgebracht. En uh, als derde gaan we een eindje varen in de tweede uur, Rob. Want uh, de bootjes zijn niet aan te slepen. Alle jachthavens en uh, de jachtbouwers zijn door hun voorraden heen. Uh, gaat het de, in de ene branche slecht? daar gaat het natuurlijk hartstikke goed... Dus we krijgen ongetwijfeld uh, te maken met uh, files op het water tijdens deze zomer. En daarom gaan we in het, uh, de tweede uur ook even bellen met uh, scheepsmakelaar Frank de Visser van V-Yachting. Uh, dan gaan we eens even kijken hoe hij uh, de, de zomer op het water uh, voor zich ziet. En dan het de derde uur hebben we natuurlijk weer uh, de restant van Pit Report. Nieuws uit de Formule 1 waar we gisteren niet aan toe zijn gekomen. En als we nog tijd hebben, hebben we ook nog even uh, een interview met Jan Lammers... En uh, die vertelt dan even over het door, niet doorgaan van de Grand Prix van Nederland dit jaar. Maar wellicht volgend jaar. Ik zou zeggen, we hebben een overvol programma. Ik zou zeggen, uh, en natuurlijk veel, veel goede muziek. Uiteraard. En ik zou zeggen, uh, luisteraars en kijkers, uh, veel plezier. Het komende uur en de komende drie uur bij uh, het programma Zandvoort. Op zondag van uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Het wordt weer een uh, druk programma vanmiddag tussen twee en vijf. En meekijken doe je via www.zvm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij zeggen Zandvoort en alle badgasten een hele goede middag. En leuk dat jullie luisteren naar de radio van Zandvoort. blessed sinners who has hurt all mankind just saved his own beliefs So when the man comes, there will be no no doom. Have pity on those whose chances grow sterner. There ain't no hiding place from the Father of creations. Goedemiddag heel veel zomerse uh, muziek op de Zandvoortse Radio. Als eerste Wem en Club Tropicana gevolgd door deze van Bob Marley en One Love. Het is 18 over 2, daar komt hij aan. Albert-Jan, met de verkeersinfo en dan gaat het over de trein, uh, Albert-Jan. Ja, voor diegenen die het nieuws uh, gemist hebben. Afstand houden schijnt onmogelijk te zijn in de trein naar Zandvoort door de drukte. De NS doet derhalve ook een dringend omroep aan de reizigers... De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers nogmaals... alleen gebruik te maken van de trein als het echt noodzakelijk is. Volgens het vervoersbedrijf is het op dit moment te druk... in de trein naar Zandvoort-aan-Zee. Hierdoor is voldoende afstand houden onmogelijk, aldus de NS. Via mededelingen op de website en op sociale media... worden reizigers gewaarschuwd voor de drukte. Door het warme Pinksterweekend kiezen veel mensen... tegen alle richtlijnen en voorschriften in... om toch naar het strand te gaan met de trein. Gisteren was het eigenlijk nog net te doen, al dus een woordvoerder van de NS. Vandaag gaan mensen er meer op uit. En vanochtend leek het al dat het te druk werd. Onze capaciteit in treinen is op dit moment beperkt. Ga alleen op reis als het noodzakelijk is. Met de waarschuwingen hoopt de NS te voorkomen dat treinen stilgelegd moeten worden. En hierdoor zouden mensen die noodzakelijk reizen moeten maken gedupeerd worden. Vanaf morgen is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer... omdat daar niet altijd anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Ook wordt dan de normale dienstregeling weer opgestart. Vandaag, zoals gezegd, zijn de mondkapjes nog niet verplicht... maar is voldoende afstand houden daarom wel noodzakelijk. De NS rijdt sinds de crisis met een speciale basisdienstregeling. Een gewaarschuwd reiziger telt voor twee. Ja, lijkt me moeilijk. Handhaven morgen met de Tweede Pinksterdag... en dan die mondkapjes die verplicht worden. Ja, klopt. Uh... Ik, ben, ik hou hem hard ook vast voor morgen. Dus dat Volk gaat chaotisch worden. En uiteraard uh, houden we je op de hoogte. Mocht er vandaag nog uh, meer ontwikkelingen rondom de trein zijn... dan hoor je dat op de Sanfordse Radio. distance between us, the ocean of tears See all the things I do for you after love te zoeken, maar dan uh, vond ik toch weer een plaat uit de beginperiode van uh, CFM. 1991. De single van uh, Call Me, en All for Love. Nou, die hebben we toen de tijd helemaal grijs gedraaid. Robert uh, jan dat weet ik nog wel. Ja, ik geloof je wel. Oh, <laughs> nee, hij werd er helemaal stil van. Het uh, nieuws in het uh, iets langer. Ja, ik nou, is wel wat gebeurd. Ik heb het ingekort hoor, want anders werd het, werd het, voor het nieuws in het lang. Goed, nou allereerst wat we allemaal in principe allemaal al weten... is dat informateur Erik van den Burg afgelopen dinsdagavond... tijdens de raadsvergadering zijn advies heeft uitgebracht... nadat hij met alle partijen gesproken had. Is zijn advies om op zeer korte termijn onderhandelingen te starten... voor de coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en de gemeente Belangen-Zandvoort... Hij adviseerde een coalitieakkoord op te stellen en geen raadsakkoord. Ook heeft de informateur de burgemeester het verzoek gedaan een juridische check te doen... op het aangenomen amendement van de toegangsweg bij het circuit. De vijf partijen hebben Erik van den Burg gevraagd om als formateur op te treden... en heeft hierop positief gereageerd. De onderhandelingen zullen op korte termijn starten. Per 15 juni is de burgemeester de enige overgebleven bestuurder. Vrijdagavond om iets over acht uur s'avonds werden de hulpdienst in Zandvoort opgeroepen voor een keukenbrand in een woning aan de Vondelaan. De brand werd vrijwel direct opgeschaald naar middelbrand waarop ook een tweede spuitwagen uitrukte. Politieagenten waren als eerste te plaatsen en hebben geprobeerd de brand met een poederblusser te blussen. De brandweer heeft de brand in de woning even later helemaal geblust. Al snel werd bekend dat de brand mogelijk was aangestoken door de bewoner. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse gekomen en hebben de bewoner er kunnen aanhouden. Er kwamen vele nieuwsgierigen kijken wat er aan de hand was. De politie zette de directe omgeving in de woning af met linten. De bewoning is overgebracht naar het politiebureau en het forensisch onderzoek werd ingeschakeld om verder onderzoek te doen. Dit pinksterweekend is het prachtig zonnig weer, dus prima voor een kleine motortocht. Veel inwoners van Zandvoort en in de regio hebben bij de politie de afgelopen periode aangegeven overlast te hebben van door het storende harde geluid van sommige motoren. De politie Kennemerkust voert daarom deze dagen extra controles uit op geluidsoverlast en asociaal rijgedrag van motorrijders. Vandaag is in Zandvoort gecontroleerd op de boulevard, uh, boulevard Lood en de Zandvoortse Laan. Dit heeft geresulteerd gere, uh, in drie bekeuringen. Deze motoren veroorzaakten te veel geluid en hadden een DB-killer in de uitlaat. De politie kennemer blijft het, het gehele weekend nog controleren op de geluidsoverlast van motoren. Houdt u aan de verkeersregels, voorkom geluidsoverlast en daarmee een boete. Zaterdagavond zag een politieagent twee jongens door het centrum van Zandvoort lopen. De agent vertrouwde deze jongens niet door hun afwijkende gedrag... en volgde ze kort de, de, tot aan het station. De jongens speelden luide muziek af op een box en uh, hij sprak de mannen hierop aan. Die wilden echt niet meewerken en een van hen liep weg van de controle. De agent was alleen en heeft een extra eenheid opgeroepen voor ondersteuning. De collega's van deze eenheid hielden de twee jongens staande. Beide personen kwamen veelvuldig voor in het politiesysteem. Een van hen werd in verband met zijn ontwijkende gedrag ten tijde van de controle en zijn antecedenten. onderworpen aan een fouillering op basis van de wet wapens en munitie. Toen hij dit door had, pakte de jonge vingersvlug een zwart buisje, busje pepperspray. en gooide dit met een boogje een tuin in waar veel groen wild woekerde. De verdachte is meteen aangehouden. De hondenagent werd opgeroepen en kwam met zijn diensthond Bart ter plaatse. om te zoeken naar het weggegooide busje pepperspray. Ze lieten zich niet afschrikken door de dichtbegroeide beplanting met klimop... en vonden binnen vijf minuten het busje pepperspray. Met andere woorden, Bart heeft hiermee weer een kluif verdiend. En tot slot, een vrouw is zaterdagavond hard ten val gekomen in de Spijkstraat. Ze botste met haar scooter tegen een geparkeerde auto... en kwam haar hoofd met haar hoofd op het asfalt terecht. Rond half twaalf s'nachts botste de scooterbestuurster... tegen het rechtervoorwiel van een geparkeerde auto. De vrouw kwam daardoor ten val en belandde hard met haar hoofd op de grond. Agenten die na hun dienst toevallig achter de vrouw reden, zagen het ongeluk gebeuren. De vrouw is met een flinke hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is vastgeketend aan een hek de van Spijkstraat en deze kon later worden opgehaald of kan worden opgehaald. Tot zover. Let's sweep perfume through the air I'm digging up.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 Dit weer in de good Vibration. Ja, had ik het toch net over het weer. Nou, daar zijn we aan toe gekomen, Vandaag schijnt de zon flink, maar er is ook sluierbewolking aanwezig... en de lucht is dus niet meer strak blauw. Ook kunnen stapelwolken tot ontwikkeling komen. Het blijft wel droog en er waait een matige aan zee... soms een vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De temperatuur is wat lager dan gisteren en stijgt naar ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder, maar ook sluierbewolking. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen schijnt wederom de zon, maar opnieuw is sluierbewolking zichtbaar. Het blijft droog en met 23 à 24 graden wordt het weer warmer. Dinsdag wordt het met 26 graden zomers warm. Daarbij schijnt de zon volop. Ook woensdag wordt een zomers warme dag met temperaturen rond de 25 graden. Maar later op de dag neemt de bewolking toe en volgen er mogelijk enkele buien. De kans dat het woensdag droog blijft is... 40%. Vanaf donderdag gaat de temperatuur geleidelijk omlaag... en in het volgende weekend liggen er maximaal rond de 16 à 17 graden. De zon schijnt gere geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden... en dagelijks is kans op enige tijd regen of enkele buis. Donderdag is de kans op regen 65% en vrijdag en zaterdag zelfs 75%. Op de hele lange termijn, vanaf juni, 11 juni ongeveer neemt de kans op een warmer weertype weer toe. Al dus Rico Schreuder. Nou, we moeten het maar even afwachten... dus uh, voor de komende dagen wat uh, betreft het weer. Wil je het na nalezen? Ga dan naar uh, www.ricoweer.nl... of kijk op www.meteopagina.nl Dat was het weer... En zo doen wij dat weer elke zaterdag en zondagmiddag zo rond half drie. En hier is Club Nouveau. Van Club Nouveau en Lino Mie gingen we terug naar de jaren 80. Zo dadelijk gaat de collega Jaap Koper praten met Peter Kramer. En dan gaat het over inderdaad dat de OPZ niet meegenomen wordt... in de eerste onderhandelingen omtrent de nieuwe coalitie hier in Zandvoort. Afgelopen week sprak hij in het programma...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 Vanavond tussen zes en acht kun je weer luisteren naar Zandvoort Pakt Uit. Met uh, Patrick van Buringen en Thomas de Jong. En zij draaien altijd het nieuwe singles. Nou is er ook waarschijnlijk deze die je net hoorde. De nieuwe single van Thans en I. En You're So Fucking Cool. Albert Jan, piep. <laughs> nou mag jij. Goed, ja. Uh, zoals beloofd uh, uh, bij deze uh, uh, tijd voor het uh, interview... wat onze collega Jaap Koper afgelopen woensdag had met... Peter Kramer, fractievoorzitter van de Oudere Partij Zandvoort. Uh, even een korte inleiding. De grootste partij, en dat is de Oudere Partij Zandvoort... in de gemeenteraad van Zandvoort, de Oudere Partij Zandvoort... dreigt buiten uh, een nieuwe coalitie te vallen. Daarmee is de Oudere Partij Zandvoort slachtoffer... tussen aanhalingstekens geworden... van de politieke crisis die is ontstaan. Informateur Erik van den Burg, zoals gezegd... Na, uh, is met, na vele gesprekken met raadsleden als formateur aan de slag gegaan... Ah, ...en te, uh, te denken aan een coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en gemeente Belangen-Zandvoort. Deze club heeft tien raadszetels, terwijl negen zetels genoeg is voor een coalitie. De vijf partijen gaan het gesprek aan om een nieuw college te vormen. Partij Zandvoort, die van de Burg vroeg te bemiddelen, viel buiten de boot... ...toen D66 had aangegeven in de gesprekken geen coalitie met Partij Zandvoort te willen. Het CDA wilde het huidige college niet lijmen en wilde alleen verder met de Partij van de Arbeid erbij. Luistert u naar het interview wat onze collega Jaap Koper had met Peter Kramer. Wat mij verbaast is dat jullie niet meedoen als grootste partij uh, in, uh, in het voorlopige uh, ja, de intentie die er ligt om te gaan samenwerken in een nieuwe coalitie. Daar doen jullie ja. dus niet in mee. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. En uh, nou, wat ik heb uh, gezegd uh, bij uh, toen wij uh, de informateur uh, zeg maar hebben aangezocht uh, van de burger... is dat wij het advies van hem zouden opvolgen. Mm -hmm. Uh, nou, in de afgelopen week uh, heeft hij vele gesprekken gevoerd, uh, wat hij gisteren ook heeft aangegeven. Uh, Eén of meerdere gesprekken met de fractievoorzitters, uh, collegeleden en uh, de burgemeester. Uh -huh. nou, uit uh, die gesprekken kwam uh, zeg maar, uh, vrijdag een tussenbericht van, uh, uh, van de burg naar uh, ondergetekenden. Uh -huh. en, uh, daarin had hij uh, zeg maar, uh, twee opties. ...en die werden evenveel door de, uh, door de, door de meerderheid uh, gedragen. Nou, de eerste optie was een uh, nieuwe coalitie te vormen met uh, VVD, D66 CDA... ...aangevuld met één of twee kleine partijen... ...om uh, het liefst twee om een iets bredere meerderheid te krijgen. En de tweede optie die uh, ook uh, gesteund werd... ...was van een lijnpoging te doen tussen Open VVD en uh, CDA. Nou en uh, hij gaf ook aan dat die lijnpoging uh, was voor hem het meest uh, voor de hand liggende variant. Aangezien uh, zeg maar uh, die drie partijen snel uh, weer uh, tot een overeenstemming eventueel zouden kunnen komen wat uh, Zandvoort voor snel weer aan een nieuw college zou helpen. Nou, alle drie de partijen uh, waren uh, naar zeggen van uh, de informateur bereid om hier aan mee te werken. Nou, in het uh, weekend heeft OpenSET nog een gesprek gehad met de PVD... Uh, om uh, ja, de, de discussie waar alle partijen zeg maar, wel moeite mee hadden met de PVD over de ambtelijke samenwerking... om die uit de wereld te helpen. Nou, dat is een, uh, heel ver, was een heel verhelderend en goed gesprek. En uh, nou, beide partijen hebben daar hun zegje kunnen doen doen over elkaar, dus dat was perfect. En uh, zeg maar maandag uh, werden wij uh, door de informateur en de informateur zelf ook onverwachts geconfronteerd met een eis van het CDA om uh, bij de lijnpoging ook uh, PvdA uh, hierbij te betrekken. Uh, OPZ heeft uh, de informateur gevraagd om met uh, beide partijen te praten en een onderbouwing te vragen waarom die eis uh, op tafel kwam en welke voorwaarden er dan gesteld uh, zouden worden. Nou op basis van uh, daarvan is OPZ tot de conclusie gekomen dat de voorwaarden eisen het smeden van een uh, coalitie zou compliceren en uh, zonder dat er dat daar een evenredige versterking tegenover staat en uh, wat ook belangrijk was, het zou dan ook geen lijnpoging meer zijn, maar het zou ook weer een andersoortige nieuwe coalitie zijn. Uh -huh. Nou, daarvan hebben wij gezegd, uh, dat lijkt ons uh, niet verstandig. Uh, dat is ook niet breed met alle fractievoorzitters uh, zo uh, besproken. Dus uh, nou, op dat moment uh, had uh, de informateur maar één keus. En dat was uh, VVD, uh, D66, CDA, P van de A. En verrassend genoeg er zit daar opeens uh, GBZ bij hmm. om uh, die te vragen een uh, aanzet te doen voor een nieuwe coalitie. Ja. En uiteraard, he, ja. als dat mislukt, laat het heel duidelijk zijn, uh, is OPZ uh, direct bereid om uh, zijn bestuurlijke verantwoording weer te nemen en te kijken of ons nog die lijnpoging uh, of een andersoortige coalitie te vormen is. Ja. Um, is, nou ja, kijk, de, de aanleiding voor het uh, verhaal is natuurlijk het amendement uh, geweest. Uh, nou Lees ik ook ergens um, ook dat uh, de informateur een advies uh, of een voorstel heeft uh, gedaan aan de burgemeester... om dat verhaal met dat amendement toch juridisch te laten toetsen. Uh, daar heb jij zaterdag uh, bij Goedemorgen's Antwoord ook nog het een en ander over gezegd. Hè? Um, hoe zit dat uh, precies? Nou ja, wat ik heb gezegd van, uh, het is spijtig uh, als uh, de wethouder uh, zo zelfverzekerd is dat het amendement niet kan worden uitgevoerd, ja. dat zij dat onderzoek niet voorafgaand aan de raadsvergadering heeft gedaan. Ja. Ten slotte lag dat amendement al drie weken op haar bureau. Ja. Dus zij had alle gelegenheid gehad om uh, dat amendement uh, zeg maar te laten toetsen of het uitvoerbaar was. Ja. Uh, vervolgens uh, komt het in de raad, vervolgens zegt ze van als jullie nou van het abonnement een motie maken, dan ga ik er wel mee aan de slag. Dus dan is het, wordt het voor mij toch wel heel erg uh, onduidelijk, uh, is het nou uitvoerbaar, uh, is het niet uitvoerbaar als abonnement, maar is het wel uitvoerbaar als een motie. Dus, dus, dus het is, uh, kijk, uh, dat hebben wij ook uh, zeg maar uh, zondag nog eens zeg, in gesprek met de VVD. Uh, als het niet uitvoerbaar uh, zou zijn, had het uh, zeg maar naderhand de hand mee teruggekomen naar de raad en gezegd van ik loop tegen een aantal zaken aan. En dit en dit zijn de zaken. Ja, en wie zijn. Uh, wij dan, hè, zeg maar, als OPZ of als uh, PVV, als D66 of GroenLinks die daarvoor hebben gestemd om te zeggen van, ja, uh, koste wat kost, moet je er toch iets mee? Want als het niet kan, dan kan het niet. Nee, okay. Zo realistisch moet je ook zijn. Dus constructief uh, op, opstellen om te kijken naar dat een natuurlijk. oplossing. Ja. ja, natuurlijk. En ja. dat zijn we nog, nog steeds. Ja. althans ja. zou het straks blijken dat het echt niet uitvoerbaar is. Dus om welke reden dan ook. Hè. Mm. Ik kan ze even nu niet bedenken, dus want wij hebben niet voor niets voorgestemd. En het allerkwaligste is natuurlijk dat het college dan het initiatief neemt om op te stappen, wat totaal niet noodzakelijk was. totaal niet noodzakelijk dus dat was gewoon heel erg jammer. Hey, listen up y'all, this room is a mama, hit it! Zojuist door dit de eerste deel van het interview was Jamen afgelopen woensdag met Peter Kramer. Had. en Hij sprak uiteraard over het advies van Erik van den Burg: omtrent inderdaad het vormen van een nieuwe coalitie hier in Zandvoort. En ja, dat de oudere partij in eerste instantie niet meedoet, maar wat gaan ze nu eigenlijk wel doen? Heel uh, constructief uh, meewerken wat er uh, uiteindelijk uitkomt. En uh, uh, in zoverre bekijken van uh, wat uh, goed is voor uh, onze achterban als kiezer. Ja. En uh, ja, ik, ik, het, het, het, het, het, het meest spijtige is natuurlijk dat D66 uh, zeg maar uh, uh, heel stellig naar de informateur, en ja dat was ons ook niet bekend en misschien wel verwacht, uh, de uh, OPZ heeft uitgesloten, hm? maar ook nog eens de PVV heeft uitgesloten, uh, gesloten, waardoor er 30% van de kiezers zijn uitgesloten. Hm? Nou, dat is uh, natuurlijk in en in dat je daarmee uh, maar voor de informateur heel weinig mogelijkheden had om te kijken of er andere uh, coalities nog mogelijk zijn. Ja. Nou, uh, voor, nou, voor OPZ hè, dat ze mm. dat hebben gedaan. Uh, zeg maar, dat zal alles te maken hebben gehad met de donatieaffaire. Uh, waar D66 hun wethouder terugtrok. Zonder dat er enige duidelijkheid was of het daadwerkelijk door OPZ onrechtmatig was gehandeld. Mm. Hè. Uh, uiteindelijk uh, is gebleken dat het onafhankelijk onderzoek. Uh, niets onrechtmatig richting OPZ heeft aangetoond. Uh, mits uh, daar even dagelaten dat we misschien onhandig hebben gecommuniceerd. In. Maar, ja, maar het is ook wel vreemd dat zij nu hun uh, moraliteit uh, opzij zetten... ten aanzien van integriteit... door wel een eventuele samenwerking met GBZ aan te gaan. Uh. Juist in het vorige college met wethouder Kuiper... en ook uh, voor de PvdA Tonen... Uh. hebben toen hun samenwerking opgezet vanwege het schenden... Hè, als dat al waar is van de integriteit van wethouder Demmers van GBZ. Dus uh. ja, ik weet je, het is zo jammer dat... Uh, uh, uh, wij hè, zijn juist over uh, alle uh, hobbels en rugtasjes, gevulde rugtasjes heen gestapt... ...door juist een uh, externe informateur aan te stellen die niet het verleden heeft. En uh, wij hebben ook niet naar het verleden willen kijken. We hebben juist naar de toekomst willen kijken bij deze informatie. Hm. En uh, ja, dat blijkt dus bij andere partijen moeilijk. Uh, ja, die blijven achterom kijken. En ik, uh, ja, tegelwijsheid zegt: uh, ga niet achterom kijken, want dan krijg je een stijve nek. Dus uh, ik verwacht dat ze uh, een redelijke stijve nek hiervan hebben. Ja, uh, of die stijve nek ook geldt voor dat amendement, want dat ligt natuurlijk nog steeds op tafel. Wat gaat daar nou mee gebeuren? Nou ja, ja, een, een raadsbesluit, daar was uh, ook de heer Van den Burg heel helder in. Moet je uitvoeren, punt. Hm. Dus, uh, en als het zo zal blijken. He? En ja, de, ik, ik, ik weet ook niet uh, wat uh, de coalitie hiermee gaat doen. Hè? Uh, mm. misschien dat D66 uh, ook hier wel uh, zeg maar, uh, het vermogen heeft om te zeggen van... Ja, we hebben wel voorgestemd, maar uh, om, uh, om dan even oneerbiedig te zeggen... Om op het plus terug te komen, uh, is dat voor ons uh, nu niet hard meer. Hè? Mm. Dat zou uh, best kunnen. Maar uh, even dagen later dat zij ook het uh, zeg maar, uh, democratisch genomen besluit tot uitvoer willen brengen. Mm. Wat de VVD trouwens ook heeft gezegd. Mm. Ze waren het niet eens met onze inhoud, maar wilden wel uh, dat uh, een democratisch genomen besluit tot uitvoer zou worden gebracht. Mm. Maar als het zou blijken dat het niet gaat naar nou ja, wat ik zeg... ...dan zal OPZ uh, echt niet doorzetten om te zeggen wethouder... ...en nu moet je. Nee, dan uh, zullen wij uh, de wethouder helpen. Maar... We zullen ook de wethouder uh, adviseren om toch uh, de relatie met de provincie uh, zeg maar, uh, anders in te steken dan de afgelopen periode is gebeurd door ruzie te maken om deze weg. Ja, want, want dat is iets wat jij ook afgelopen zaterdag uh, bij de collega's van Goedemorgen's antwoord heeft, uh, gezegd, uh, hebt gezegd over dat ruzie zoeken. Dat dat uh, eigenlijk... Uh, ja... Dat nutteloos is. Ja, nu ja, precies zo, nutteloos. Ik vind dat zo nutteloos om gewoon je beste partner, om de F1, hè, wat we oh. allemaal willen, hè? Uh -huh. Van uh, GroenLinks tot OPZ van D66 tot en met de VVD, die allemaal die F1 uh, gavens ook willen halen, uh -huh. dat we dan hem partner weten te vinden in de provincie die uh, alles voor ons heeft gedaan om uh, de vergunningen waar zij voor verantwoordelijk waren ook daadwerkelijk te verstrekken. Die gaan we in het harnas jagen. En ja, en dan, dan, dan wordt er gezegd, ja, maar het ...was allemaal niet zo bedoeld door de provincie. Nee, maar als het niet zo bedoeld is... ...dan sturen ze je geen brief met twee kantjes. En vervolgens, als ze die brief hebben gestuurd... ...dan gaan ze ook geen rechtszaak beginnen... ...als je alsnog eh, daartegen in een ander besluit neemt. Dus ja... En dat vind ik eigenlijk het meest kwalijke wat er is gebeurd. Ja. Uh, kijk, en dan daarnaast heb je natuurlijk nog een, een, een zakelijk verhaal, hè? als je opeens die weg openstelt voor vijfde evenementen. Maar dat had je altijd nog kunnen corrigeren door tegen uh, de, het circuit te zeggen. Ja, uh, jongens, uh, als je hem echt 50 dagen wil gebruiken, en het is in het belang voor de veiligheid en het is in het belang van jullie uh, voor evenementen, dan uh, zitten er ook wel uh, commerciële aspecten aan. Waar wij eh, zeg maar, als eh, gemeente Zandt het ons profijt eh, financieel van willen hebben. Ja. Nog één ding daarover. Over, dat, over die brugde weg. Die ontsluitingsweg. Ja, want ja. dat is het inmiddels wel geworden. Uh, maakt dat je nog uh, zorgen als het gaat om de relatie gemeente-provincie? Dat uh, verhaal? Ik ga er van uit dat welk college er ook komt en niet op uit is om uh, ruzie te maken met uh, de provincie. Ik ga er ook van uit dat de huidige wethouder, uh, uh, Ellen Verheij, daar helemaal niet op uit was. En uh, dat het ook uh, misschien veel meer een onderschatting is geweest en uh, ja, informele gesprekken. En vanuit informele gesprekken uh, niet de zakelijke kant heb gezocht van, uh, maar wat bedoel je nou echt? En dus ik, ik, ga er, ik ga er niet, niet vanuit dat uh, bewust ruzie is gezocht. Absoluut niet. Nee. Ik ga er eerder vanuit dat het uh, ja, uh, gebeurd is uh, in, uh, uh, we noemen dat wel de borrelpraten. Want het mm -hmm. is allemaal niet zo erg en het komt allemaal wel goed. En dan vervolgens uh, ja, uh, komt de borrel zwaar op de maag te liggen. Ja. Als de provincie alsnog naar een uh, uh, rechtszaak tegen begint. Ik uh, dank je voor uh, de toelichting, uh, Peter, in ieder geval. En een, ja, ruime, en, uh, een ruime en toelichting. Rest, en mijn rest natuurlijk, hè, laat dat ook heel duidelijk zijn. De partijen die nu zet zijn, heel veel wijsheid. En uh, ik uh, hoop erop dat ze snel tot een uh, nieuwe coalitie kunnen komen hè, uh, in het belang van Zandvoort. Want dat heeft Zandvoort absoluut nodig. En wat ik ook gezegd heb. Dankjewel. Duidelijke woorden inderdaad van Peter Kramer van de OPZ. Afgelopen woensdag in de uitzending bij collega Jaap Koper. Tot zometeen naar het nieuws.